5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Tientallen gevangenissen gaan dicht. Belgische crashmoordenaars schuldig en toerekeningsvatbaar. En goud voor kramer en wust op weken afstanden. Het kabinet sluit tientallen gevangenissen, waaronder de Bijlme in Amsterdam en de gevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem. Staatssecretaris Steven maakte bekend dat de reorganisatie in het gevangeniswezen gevolgen heeft voor 3700 medewerkers. Als rekening wordt gehouden met natuurlijk voorloop en overplaatsingen verliezen 2400 mensen hun baan. Laten we wel wezen, er zijn heel veel inrichtingen die het heel goed hebben gedaan de afgelopen jaren. Ook inrichtingen bij die nu worden gesloten, die best kwaliteit hebben geleverd. Heel veel kwaliteit hebben geleverd. Bij personeel ook verslagenheid. En daarom is de inspanning om mensen van werk naar werk te begeleiden is buiten gewoon groot. En daar gaan we ook aan werken.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 Welke straf de Gelder krijgt, wordt straks bekend. Waarschijnlijk moet hij levenslang de gevangenis in. De Gelder richtte in 2009 een bloedbad aan... in een kinderdagverblijf in Dendermonde in België. Hij stak twee baby's en een kinderleidse dood. Tien baby's en twee leidsters raakten gewond. Een week eerder had hij een vrouw van 72 gedood. Tijdens het proces maakte de Gelder een verwarde indruk... maar de jury heeft niet de minste twijfel dat de Gelder toerekeningsvatbaar is.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 Net als justitie gaat Brinks ervan uit dat ze uit België komen. Aangezien de daders een ruimte overvielen waar alleen wisselgeld lag... concludeerde het bedrijf dat ze niet wisten hoe de ruimte was ingedeeld. Volgens Brinks bleef de schade beperkt... door de strenge veiligheidsmaatregelen die het bedrijf hanteert. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn Turkse ambtgenoot Erdogan... excuses aangeboden voor de doden die vielen bij het incident... met de gaza vloot in 2010. Israëlische commando's enterden toen een van de internationale schepen. Bij het gevecht op het schip kwamen negen Turken en een Amerikaan om het leven. jou heeft Turkije aangeboden om de familie van de slachtoffers financieel te compenseren. Israël en Turkije hebben verder afgesproken om de onderlinge betrekkingen... en de humanitaire situatie in de Gazastrook samen te verbeteren. Sven Kramer heeft op de weken afstanden in Sochi zijn wereldtitel op de 5 kilometer geprolongeerd. Eerder won Kramer de 5000 meter bij de weken afstanden in 2007, 8, 9 en 2012. Jorrit Bergsma eindigde als tweede. Irene Wust won eerder op de dag opnieuw goud op de 1500 meter. Ja, dat is genieten en uh, ja, dat is bijzonder. Bedoel. Als je een 1500 meter wint met uh, een 2,6 verschil, dat, uh, ja, dat is wel bijzonder. Gisteren behaalde Wüst al goud op de 3 kilometer. Lotte van Beek won het zilver. Het goud op de 1000 meter bij de mannen ging verrassend naar de vrij onbekende Kazach Dennis Kuzin. Het weer waait een schrale oostenwind die het voor het gevoel nog een stuk kouder maakt. Morgen veel bewolking, in het zuiden wat sneeuw, in het noorden droog met soms wat zon. Het wordt in de middag min 1 tot plus 2 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 50 kilometer. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op een vrijdagmiddag. Rond Amsterdam meer drukte. Maar dat heeft alles te maken met de aanreiding op de A10 De Ring van Amsterdam. Ik begin met de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Twello nog 4 kilometer. Dat had te maken met een auto die in brand stond. Alle rijstroken zijn alweer een tijdje, dicht, eh, een tijdje open. Wat nog wel dicht is, is de A10 De Ring Noord van Amsterdam. Richting Amersfoort. Bij knopend Watergasmeer. Had te maken met meerdere auto's. Tussen afwit en en knopend Watergaasmeer staat 6 kilometer file. Verkeer kan het beste omrijden op weg naar Amersfoort via de A10 West en de A10 Zuid. Verder nog een aanrijding op de A20-hoek van Holland richting Gouda voor Knoopend Kleinpolderplein 5 kilometer, zijn twee rijstroken dicht. Een lange file bij Arnhem op de A50 richting Os, tussen Renkem en knopend Ewijk 7 kilometer. Geachte heer Thomassen van Groothandel Wessel.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 Het NOS Radio 1-Journal. Lucella Carrasso. Zes minuten over vijf. Het Nederlands voetbalelftal speelt vanavond tegen Estland. Bondscoach Louis van Gaal heeft al laten weten dat hij geen doelpuntenfestijn verwacht. Als de goal uitblijft, dan wordt het nog lastig ook. Komend half uur praat ik met de technisch directeur van Estland. Eerste, de bezuinigingen op het gevangeniswezen. Tientallen gevangenissen gaan dicht in Nederland. Gevangenen worden ook bij elkaar gezet op een cel. Twee op één cel. Dat levert 340 miljoen euro op. Alleen, het kost wel behoorlijk wat banen. Volgens staatssecretaris Teve is het toch onvermijdelijk. Nou, je moet geen gevangenissen openhouden als je mensen met z'n tweeën op een cel gaat zitten, Als je mensen meer achter de deur zet met een arrestantenregime. regime. En als je mensen met elektronische detentie voorkomt dat ze recidiveren. Het is niet, gevangenissen zijn er niet om open te houden om het open te houden. Gevangenissen zijn er om mensen in op te sluiten. En ik denk dus dat ik met meer, minder gevangenissen toe kan... om eh, door bijvoorbeeld mensen met z'n tweeën op een cel te zetten. U heeft jaren gepleit voor strafverzwaringen. Dus meer gedetineerden eigenlijk, langer achter de tralies. En nu sluit u gevangenissen en beperkt u de capaciteit. Hoe is dat te rijmen? Nou, ik, ik, heb, ik heb helemaal niet gezegd dat mensen nu nog steeds niet langer in, in, in gevangenissen zullen zitten. Wat we überhaupt gaan doen is zorgen dat bijvoorbeeld over drie jaar veel meer mensen met z'n tweeën op een cel zitten. Die mensen zitten niet minder lang, maar die zitten alleen met z'n tweeën op een cel. Daarmee neem je natuurlijk heel veel, boekje, heel veel besparingswinst. Twee op één cel, daar is heel veel discussie over geweest. En de grote vraag is altijd, is dat wel veilig voor het personeel, maar ook voor de mensen zelf? Want de druk neemt toe in een gevangeniscel met z'n tweeën. Ja, maar toch, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Hè? En je ziet, er was vooraf heel veel discussie over. Dat zou leiden tot onveilige situaties. Dat is allemaal niet gebeurd. Sterker nog, gedetineerden zijn er vaak heel erg blij mee... dat ze met tot nu toe met z'n tweeën op een cel zitten. Maar, ik moet wel zeggen, tot nu toe is dat natuurlijk vrijwillig gebeurd. Dus nu zitten alleen mensen met z'n tweeën op een cel... die daar geen bezwaar tegen hebben. En straks gaan we mensen wel selecteren. Maar ook al heb je er geen zin in... moet je straks misschien wel met z'n tweeën op een cel. Ja, de helft van de gedetineerden, 5000 man, twee op één cel. van de de mensen met tweeën op één cel. Dus dan ontkom je er niet aan om het niet alleen meer op vrijwillige basis te doen. Dan zit daar wel drang achter. Uh, ja, dat, dat, geeft wel, dat kan complicaties geven. Kan je niet helemaal uitsluiten. Uh, maar de ervaringen zijn goed met tweeën op een cel. De elektronische detentie... Thuis met een pilsje je gevangenisstraf uitzitten, is dan al gouden kritiek. Kritiek die u destijds in het verleden zelf geleverd hebt. Waarom doet u het nu wel? Nou, ik ken die tekst heel goed. En daarom wil ik dus niet dat ze thuis met een biertje op de bank zitten, ledigheid de duivels oorkussen. Wat ik wil, is dat het gekoppeld wordt aan arbeid. Dat we dus weten wat die mensen de hele dag doen. Dat ze ook gaan werken. Op betaald werk of onbetaald werk. En dan komen ze ook op een gegeven moment thuis. En ja, Zoals u een biertje neemt op de bank zullen mensen als ze de hele dag gewerkt hebben met elektronische detentie dat ook doen. Maar nu, zeg ik tegen u, gaan die mensen met proeflof en, en zitten ze thuis op de bank. En weten we niet eens dat ze op de bank zitten of waar ze wel zijn. Nou, dat weten we straks wel. Nou, u doet nu net alsof het een, uh, een verandering ten voordele is, maar het is een bezuiniging. 2000 gedetineerden zitten straks thuis en niet meer achter de cel. Is dat te verkopen? Waarom doet u dat? Nou, nogmaals, nu zitten er ook 600 mensen zitten er gewoon thuis in een, in een proeflof. Daar weten we helemaal niks van. Uh, deze mensen die straks thuis zitten, daar weten we wel wat van. En waarom doen we dat? Dat doen we om te bezuinigen. Maar we doen het ook om de recidive te beperken. Want als mensen een vak leren en ze, ze zijn aan de arbeid... dan vervallen ze ook minder in crimineel gedrag. Dus dat is een voordeel. Als u die bezuinigingsopdracht niet had gehad... Was het dan in u opgekomen om elektronische detentie in te voeren? Nou, ik was er nooit zo'n grote voorstander van. Maar als je het dan doet, moet je het ook goed doen. en Dan moet je het ook koppelen met arbeid. Dan moet je ook zorgen dat je mensen beter controleert. En laten we wel wezen, ja, het is een enorme taakstelling. Maar dat is wel de consequentie van niet op de politie bezuinigen. Dat betekent dat de beveiliging, en justitie ergens anders moet worden gehaald. Dat geldt. En op deze manier denk ik dat het goed is voor gedetineerden. Het is beheersbaar voor personeel. En we moeten alleen zorgen, daar maak ik me echt druk over... dat we dat personeel wat overtallig wordt... dat we dat echt van werk naar werk kunnen geleiden. Dat is eigenlijk mijn grootste zorg de komende, de komende anderhalf jaar. Al de staatssecretaris Teven in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Later deze uitzending zijn we in Veenhuizen, waar, uh, bij de gevangenis daar. Uh, die gaat dicht, maar er lijkt wel nieuwbouw voor in de plaats te komen. Daar hoort u zo meer over. Dan Cyprus, want op Cyprus wordt hard gewerkt aan een financieel reddingsplan. Het is uh, nog niet rond, hoorden wij eerder van onze correspondent op Cyprus. Premier Rutte kijkt daarom ondertussen met zorg naar de ontwikkelingen daar. De situatie is ernstig, in de eerste plaats voor Cyprus zelf. Uh, wij zijn bereid te helpen, dat aanbod lag er. Dat aanbod ligt er nog steeds. Uh, ze werken nu aan een alternatief voorstel. We hebben gezegd tegen de Cyprioten dat een alternatief voorstel moet voldoen aan de randvoorwaarden die we gesteld hebben. Daarbij is het onder andere van groot belang dat uh, de financiële sector op Cyprus significant kleiner wordt. Die heeft een, een omvang die zich niet verhoudt tot de omvang van de economie. Uh, en wij wachten dus plannen van hen af. Uh, we stand ready, we zijn beschikbaar om daarover te spreken. Maar de randvoorwaarden zijn duidelijk. Politiek redacteur Joost Vullings in Den Haag. Joost, um, er zijn al wat mogelijke oplossingen de afgelopen 24 uur uitgelekt. Uh, er is bijvoorbeeld gesproken over de oprichting van een solidariteitsfonds op Cyprus. Wordt Rutte daar enthousiast van? Nou, over al dat soort opties laat hij zich niet uh, uit. Het enige wat hier in Nederland wordt gezegd door hem... en door onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is... wij als Europese Unie en de IMF hebben 10 miljard liggen voor Cyprus. Ze moeten zelf nog 6 miljard uh, ophoeten... Daar zijn ze nu mee bezig. Nou, en als dat plan wordt ingeleverd, zullen we kijken... of het financieel degelijk is, of het realistisch is... en of het rechtvaardig is. En als het daaraan voldoet, uh, dan is er een deal. En anders uh, is er weer een groot probleem. Ja, en dan is al gezegd, dan is dat probleem wellicht... dat Cyprus uh, dan maar uit de eurozone moet. Houdt het kabinet echt rekening met die, met die optie? Ja, nou ja, kijk, ongetwijfeld. Maar dat, ja, speculeren over dat soort zaken is, is natuurlijk altijd uh, gevaarlijk. gevaarlijk. Dus, ja, dus Jeroen Dijsselbloem wil dat ook niet doen. Hij zegt dan ook, ja, het doel is de eurozone bijeen te houden en die mogelijkheden zijn er ook. Maar premier Rutte is het daar natuurlijk wel mee eens... maar die sluit een vertrek uit de euro van Cyprus niet uit... omdat hij zegt, ja, wij, de Europese Unie en de IMF... hebben een hand uitgestoken richting Cyprus. Ja, en als ze die niet pakken, als je niet gered wilt worden... ja, dan kan dit de consequentie zijn dat Cyprus uit de euro gaat. En Joost Vullings was dat in Den Haag. Rutte volgt natuurlijk de situatie. De situatie wordt ook gevolgd door mensen vanuit uit Cyprus, die hier in Nederland wonen. In Zoetermeer woont bijvoorbeeld de familie Pater. Meneer Pater is Nederlands, zijn vrouw komt uit Cyprus. Marcel Bril, jij bent daar te gast uh, vandaag. Heeft het gezin veel contact met vrienden en familie op Cyprus? Ja, zeker. Ja, er wordt uh, permanent uh, gebeld. Uh, ook nu weer is, is mevrouw Pater aan de telefoon uh, met, uh, met haar vader op Cyprus. Ja, de betrokkenheid is erg groot, hoor. Dat merk je dus aan permanent contact. Dat de hele tijd naar de televisie gekeken wordt. Maar ook aan subtielere uh, dingen. Dat ze nog heel erg met het eiland meeleven. Want ik kreeg er een kopje koffie aangebieden. Geboden. From Cyprus with love staat erop. Dus ja, ze houden nog uh, erg van het eiland. Maar goed, de mevrouw is dus nu nog even met de vader aan het bellen. Gelukkig is het... Het, het gezin goed, Pater dan. Groter, twee ja, tienerdochters. Okay, jullie zijn natuurlijk bye bye. half Cypriotisch. Uh, in hoeverre zijn jullie betrokken met wat er nu gebeurt? Uh, ja, we zijn... Uh, nou, hier merk je er wel wat van. Want de familie belt de hele tijd en op het journaal volgen we het. Maar op school valt het wel mee en zo. Maar we zijn er wel bij betrokken, ja. Want jullie gaan er vast ook wel eens naartoe op vakantie. Dus het eiland kennen jullie goed, of niet? Ja, we gaan er zo wat elk jaar naartoe. Dus... En wat vind je er nou van, wat daar aan de hand is? Ja, ik vind het wel erg. Maar ja, uh, jullie kunnen vanaf hier misschien niet zo heel veel doen, hè? Nee, dat uh, is wel jammer. Want ik zou er graag wat wa aan willen doen. Maar in ieder geval veel uh, bellen en praten. Ja. Nou ja, goed, mevrouw uh, Pater is nu uitgebeld met, uh, met haar vader. Um, wat, wat is het gevoel daar op dit moment? Hoe gaat het daar? Uh? Nou, ze maken zich heel erg zorgen, over, ook over de korte termijn, maar ook over de lange termijn. Wat is de impact nu, maar ook hoe zal het eruit zien in de lange termijn. Er is veel onzekerheid daar op dit moment. Ja, veel onzekerheid. Ook zijn ze bang natuurlijk dat het land misschien failliet gaat. En wat zijn de gevolgen daarvan? Wat, uh, vinden zij, wat vindt uw vader van hoe de situatie nu op crisis aangepakt wordt op, uh, door de regering? Nou, die, is, die hoopt heel graag dat er snel een besluit wordt genomen... zodat ze snel verder kunnen gaan naar een oplossing van het probleem. Men is boos. Heel boos. Snapt u dat? Ja, natuurlijk. Er zijn ook dingen gebeurd... die in, die niet allemaal goed zijn gegaan. En dat, dat vinden mensen heel vervelend. Dus uh, mensen voelen dat je aangeraakt door de situatie... persoonlijk aangeraakt. Maar zegt hij dan niet van... ja, uh, het gaat niet goed met Cyprus, maar het gaat ook niet goed met Nederland. Wij moeten ook bezuinigen. Ja, klopt. Dat zeg ik ook tegen mijn vader. Hoe reageert hij dan? Ja, die, die, die zeggen ook, als ik zeg, ja, wij moeten hier ook bezuinigingen... en vragen ze zich af, van, eh, wordt er daar niet geprotesteerd en zo? Dus het is wel zo dat er hier meer eh, het begrip van solidariteit is. Maar ik denk dat de Cyprioten een beetje eh, plotseling geconfronteerd zijn... met eh, wat er nu gebeurt. en dat het heel veel onzekerheid is. Voelt u zich machteloos? U zit hier in een huis, in een warm huis... Uh, in Zoetermeer, uw familie zit daar... en eigenlijk kunt u niet zoveel doen. Ja, dat is heel vervelend. Ik zou heel graag voor ze willen zijn. En dan probeer ik ook heel vaak contact te geven... met mijn familie met mijn vrienden... en tot hoever het mogelijk is uh, mijn steun geven. Nu uh, is het zo dat uw familie natuurlijk daar zorgen heeft... over failliet van het land. Maar heeft u persoonlijk ook zorgen... met andere woorden, heeft u op Cyprus spaargeld staan... Nee, dat heb ik niet. Nou, dat is dan nog een geluk bij een ongeluk, toch? Ja, klopt. Dank u wel. Bye. Marcel Bril was dat vanuit Zoetermeer. Gaan eens kijken hoe het uh, op de weg is. Jolanda van de Velden. Veel vertraging Lucella bij Amsterdam op de A10, de ring noord van Amsterdam richting Amersfoort. De weg is nog dicht bij knopend Watergaasmeer. Eerder vanmiddag was er een aanrijding met meerdere auto's. Tussen af het Volendam en het knopend Watergaasmeer zat 6 kilometer. Verkeer op weg naar Amersfoort kan het beste omrijden via de A10 West en de A10 Zuid. Ook een aanrijding op de A16, Breda, Rotterdam, voor knopend plein 6 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Was ook een aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij knopend Kleinpolderplein 5 kilometer. Lange tijd waren daar twee rejschokken dicht, maar die zijn nu weer vrij. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ik heb nu contact met correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Goedemiddag Bram. Goedemiddag. Omdat er een einde is gekomen aan de ruzie tussen Turkije en Israël. Ja. Um, laten we even kijken. Dat heeft te maken met een zaak van drie jaar geleden. Ja, het begint allemaal met uh, dat Gaza-konvooi... dat vanuit Turkije is gestuurd naar Gaza... om um de blokkade eigenlijk op te heffen daar met hulpgoederen. En uh, dat konvooi is uh, in dat tijd uh, geënterd door Israëlische commando's... en daar zijn negen uh, Turkse burgers bij om het leven gekomen. En sindsdien is het mot tussen Turkije en Israël. En hoe komt het nu dat premier Netanyahu uitgerekend vandaag dan uh, belt met Erdogan... en zegt uh, sorry, want dat heeft hij in feite gedaan? Ja, en dat niet alleen. Uh, we begrijpen net uit een verklaring dat uh, Turkije uh, de excuses van Israël heeft geaccepteerd. Uh, en dat hij ook uh, heeft gezegd dat uh, de vriendschap tussen het Joodse volk en het Turkse volk heel belangrijk is. Het zijn toch interessante woorden, omdat uh, Erdogan altijd het standpunt heeft genomen dat hij niet alleen spijt wil, dat hij niet alleen compensatie wil, maar dat hij ook het opheffen van die blokkade van Gaza eist voordat die relaties verbeterd uh, zullen worden. Nou, kennelijk is daar iets in veranderd en dat heeft natuurlijk alles te maken met het bezoek van president Obama die uh, de afgelopen 48 uur in de regio is geweest en alles op alles heeft gezegd om die twee bij elkaar te brengen. Waarom? Uh, natuurlijk vanwege de crisis in Syrië. Turkije heeft heel lang uh, gezegd dat ze Israël niet meer nodig hebben dat ze een uh, veel meer geïnteresseerd zijn in de Arabische wereld... maar in de afgelopen twee jaar is daar toch de klad in gekomen. Er is uh, bijna oorlog met Syrië, er is mot met Irak. Uh, het gaat slecht met de relatie met Iran. Dus kennelijk heeft Turkije toch weer behoefte aan deze hele oude bondgenoot. En dan denk ik gelijk, wat zou Amerika Turkije geboden hebben? Maar daar komen we natuurlijk niet zo snel achter. Nou, maar kijk, het is, het is, voor, voor Amerika is het ontzettend belangrijk dat die twee met elkaar gaan praten, omdat ja, tussen hen in ligt Syrië en uh, de crisis kan niet het hoofd worden geboden als deze twee niet met elkaar samenwerken. En wat daarvoor in de plaats is, weten we niet. Maar het zijn achtvol interessante tijden, want dit is niet het enige vredesbericht. We hebben natuurlijk gisteren ook kunnen zien dat er heel hard gewerkt wordt aan een Koerdische vrede, oplossing van het Koerdische probleem, probleem. Eigenlijk met exact dezelfde reden, namelijk dat Turkije niet door kan in het Midden-Oosten en nu ziet dat ze eerst het probleem in eigen huis moeten oplossen. En kennelijk dus ook met Israël. Ja, en nog even voor de goede orde, want die blokkade hè, bij Gaza die wordt niet opgeheven. Dat heeft Erdogan nee, dus laten dat... varen. Nou, nee, dat, de, dat staat in elk geval niet in de verklaring van Netanyahu. Wat dat betreft is het minimaal wat hij zegt. Oké, okay, hij zegt, uh, het spijt ons van de levens die verloren zijn gegaan... en wij zullen de slachtoffers compenseren. Uh, maar de inzet van deze hele ruzie ging over die blokkade van Gaza... waarvan Erdogan altijd een heel uh, stevig standpunt heeft ingenomen... namelijk dat hij dat schending van mensenrechten vindt, dat dat moet stoppen. Hij heeft zich ook hard verzet tegen de Gaza-oorlog door de Israëli's... en dat, dat punt is niet opgelost... Goed, Bram Vermeulen. Um, uh, toch allerlei ontwikkelingen waardoor er excuses is gemaakt... en de excuses zijn aanvaard. Dank voor dit uh, nieuws vanuit Turkije. Eric Clapton heeft een nieuwe single met Shakar Khan. Bijna 68 en 60 jaar oud zijn ze inmiddels. Gotta get over. I can feel a wind Got to one more day, one more day. yourself. klepten dus met Shaka Khan gotta get over. Prins Willem-Alexander is al even met een afscheidstoernooi bezig. Vandaag nam hij afscheid als internationaal watermanager. Dat was bij het Wereldwaterforum. op natuurlijk deze Wereldwaterdag in Den Haag. En daar was ook verslaggever Menno Reemeijer. 16 jaar geleden kwam het voor bijna iedereen als een verrassing. En ik, ik denk ook dat ik wel een, ook een gebied gevonden heb. waar ik mij echt in vast wil bijten: dat is het watermanagement. Pardon? Watermanagement. De prins ging zich bezighouden met water. De verbazing van Paul Witteman in dat interview in 1997 gold eigenlijk voor velen. Want water, ja grappig, vast een leuke bezigheid voor de prins was toen een beetje de gedachte. Maar inmiddels is dat beeld veranderd. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to this afternoon's celebrations of World Water Day. This is where it started, in this very conference center, exactly 13 years ago. And if there is one man who has tirelessly and relentlessly tried to alert the world that we need proper global water management. It's my personal privilege to introduce His Royal Highness, the Prince of Orange. Want diezelfde prins is uitgegroeid, zo bleek vandaag, tot een internationaal, wereldwijd vermaarde water- en sanitatiemanager. Zegt ook Bert Diphoorn van UN Habitat. Die de prins vaak begeleide en wegwijs maakte in de waterwereld. Hij wordt gezien als internationale boegbeeld voor water. Waar we ook zijn. Of het nou de Verenigde Naties is, de private sector of politici. De uh, Prince of Orange is de Prince of Water. En dit boegbeeld nam vandaag dus afscheid. Want met het aanvaarden van het koningschap legt Prins Willem Alexander ook zijn andere functies neer. My time as chair of ANSCAP is due to end shortly, as new resp responsibilities have gone. Maar de mooie herinneringen blijven. On a more personal level, my best memories of the past periods were always in the field. Speaking to the inhabitants of slums in Nairobi or Rio, farmers in Ethiopia or Mexico, the children of Atresville in South Africa, sanitation workers in India, the people for whom the MDGs were designed in the first place. Vandaag dus het afscheid van al met al, zo zei de prins, een leerzame tijd. The water community has given me endless opportunities to learn and grow. You have helped me make who I am, to form me for my future endeavors. En al verandert dan zijn rol, zijn passie voor water blijft. My role will change, but my passion won't. Please rest assured that in your work you will always find me on your side. You have not seen the last of me yet. Thank you very much. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Door naar het voetbal, want om half negen vanavond... dan speelt het Nederlands elftal tegen Estland. Dat is voor kwalificatie voor het WK in Brazilië. Arno Pijpers is technisch directeur bij de Voetbalbond van Estland. Dag, meneer Pijpers. Goeiedag. Toch mooi, hè? Al die Nederlanders die over de hele wereld met voetbal bezig zijn. Ja, ja, het is al... Uh... Bijzonders en we zijn behoorlijk wat uh, actief. Ja. En u bent dus in Estland terechtgekomen. Um, Louis van Gaal heeft het Nederlandse publiek al gewaarschuwd voor vanavond dat het geen doelpuntenfestijn wordt. Schat u dat ook zo in? Ja, nou ik ben natuurlijk in uh, 2000 tot 2005 uh, rondgeschoten geweest in Estland. En toen uh, ook gespeeld uh, tegen Estland. En met name de thuiswedstrijd in Tallinn was ook een uh, uitermate uh, moeilijke wedstrijd voor Estland. Of voor Nederland. En uh, ook Louis van Gaal was uh, toen uh, coach. Dus hij heeft ervaring met, uh, met Estland. En ja, de ene wedstrijd is anders dan de andere wedstrijd. Maar het kan inderdaad een uh, lastige wedstrijd worden. Ja, want uh, in die tijd won Nederland nog wel net, hè? Ja, ja. In, uh, in Nederland uh, met ruime cijfers. Maar in Estland was het, uh, ja, was het kantje boord. En uh, ja, dat is dus zeker een waarschuwing voor. Uh, en uiteraard voor de en is dat omdat Estland uh, stug kan verdedigen en, en loert op een counter, is dat de tactiek? Eigenlijk niet. Uh, het voetbal heeft zich de laatste jaren echt uh, doorontwikkeld. Uh, maar het is eigenlijk altijd al zo geweest dat ze heel gedisciplineerd uh, kunnen verdedigen. En ik denk dat dat, uh, dat, dat ook uh, realiteitszin is. Want uh, Estland is natuurlijk een veel kleiner voetballand dan, uh, dan Nederland. Ja, en als je een spel opengooit, dan ben je helemaal kansloos. Dus ik denk meer dat het een kwestie is van uh, goed gedisciplineerd spelen voor kwalificatie uh, is ook uitgewezen dat ze uh, incidenteel heel goed kunnen aanvallen. Dus ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren vanavond. En als u zegt, het voetbal heeft zich ontwikkeld in, in Estland. Wat is dan met name die ontwikkeling? Nou, in de tijd dat ik speelde, speelden we twee of drie jongens in het buitenland. En op dit moment spelen er nog maar twee of drie jongens in Estland. En uh, zijn alle spelers uh, van het nationale team spelen in, uh, in andere competities. En dan, ja, onder andere klaar van Die heeft natuurlijk jaren in Nederland gespeeld. is Au Pair. Uh, maar ook een aantal jongens spelen in de Russische competitie. klaar van nu in Duitsland. Dus dat betekent dat die jongens gewoon veel meer ervaring hebben... In, uh, in competitieverband. Dat is ook heel belangrijk. U zit er voor Estland bij vanavond. Maar wie ziet u nou eigenlijk diep in uw hart het liefst winnen? Estland. Ja, toch? Ja, ja, Daar bent u van afhankelijk, he? hè? Ja. Ja, ik weet dat niet. Ja, en ik heb daar uh, jaren trainen geweest. en uh, Het is een, uh, ja, een emotionele wedstrijd. Maar uh, ik hoop echt dat Estland het uh, goed gaat doen vanavond. Arno Pijpers, technisch directeur van Estland. Uh, een mooie wedstrijd toegewenst vanavond. Dank u wel. Dank je wel, hetzelfde.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 Daarom nu bij Citroën een gratis zichtcontrole. Maak snel een afspraak bij uw Citroën-dealer. Citroën. Citroën Creatieve technologie. Radio 1. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Onder de Nederlanders die meevechten in Syrië... zijn ook enkele jongens die nog maar pas zijn bekeerd tot islam. Onder hen is de 20-jarige Jordi uit Delft. Zijn familie bevestigt aan de NOS dat hij een briefje over zijn vertrek heeft achtergelaten... Verder zou een bekeerling van Surinaamse afkomst in Syrië zitten. Ook hij komt uit Delft. De twee maken deel uit van een groep van ruim twintig jongens uit Delft... een omgeving die twee weken geleden naar Syrië is gereisd. Twee jongens uit de groep zijn bij gevechten omgekomen, melden verschillende bronnen. Het kabinet sluit tientallen gevangenissen, waaronder de Belme Bayes in Amsterdam... en de gevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem. De reorganisatie heeft gevolgen voor 3700 medewerkers. Justitie probeert hen zoveel mogelijk aan een andere baan te helpen. Het is verder de bedoeling dat de helft van de gedetineerden in een meerpersoonscel wordt geplaatst. Israël heeft Turkije excuses aangeboden voor de doden die vielen bij het incident met de Gaza-vloot in 2010. Israëlische commandos enterden toen een van de internationale schepen die met goederen op weg waren naar Palestijns gebied. Bij gevecht op het schip kwamen negen Turken en een Amerikaan om het leven.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 Het weer. En daarvoor is vandaag Marco Verhoeven hier. Met over het algemeen wolkenvelden. Hier en daar een paar opklaringen. Vannacht temperaturen die gaan dalen naar min 2 tot min 5 graden. En daarbij gaat de wind verder aantrekken. Wordt in het Waddengebied hard windkracht 7. En dat resulteert morgenochtend vroeg in een gevoelstemperatuur... tussen min 10 en min 15 graden. En morgen overdag gaat de temperatuur maar langzaam omhoog. De thermometers geven plus 2 in het zuiden aan. In het noorden min 1. Maar voor het gevoel blijft het veel en veel kouder. Want het blijft ook waaien. Het noorden van het land misschien een klein beetje zon... in het zuiden bewolking en af en toe sneeuwval. Zondag gaat de temperatuur een fractie omhoog... en neemt de wind later op de dag misschien minimaal iets af. Maar verder blijft het gewoon bitterkoud. Het is wel droog en de zon heeft iets meer ruimte. En de komende werkweek ziet er dan nog steeds koud uit... met overdag 3 graden en in de nacht lichte tot matige vorst. Er komt wel meer zon en de wind neemt langzaam af. Verkeersinformatie, Jolanda van de Velden. De meeste vertraging zit vooral rond, rond, rond Amsterdam... en dat heeft te maken met een aanrijding die we hadden eerder vanmiddag... bij Knopend De A10-ring Noord richting Amersfoort is daar nog steeds afgesloten... zijn nu druk bezig met opruimwerkzaamheden. Tussen afwit Vonendam en Knopend staat 6 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden... vanaf Knopend Koenplein via de A10-ring de West- en Ring-Zuid. Verder uh, wat vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Een aanreding waarbij een vrachtwagen betrokken is... tussen de knopen de Ridderkerk en de Brechtseplein 7 kilometer. De linkerrijschok is daar dicht. En ook een lange file bij Arnhem op de A50 tot slot van Arnhem naar Os... tussen Renkem en Knopend Ewijk 10 kilometer. Straks na de reclame een reactie van de burgemeester van Berkeland. want ook daar krijgen ze te maken met de bezuinigingen op het gevangeniswezen.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 Het is zes minuten over half zes. Er gaan dus tientallen gevangenissen dicht. Dat heeft de staatssecretaris van Justitie Fred Teven vanmiddag bekendgemaakt. Gevangenissen zijn er niet om open te houden, om het open te houden. Gevangenissen zijn er om mensen in op te sluiten. En ik denk dus dat ik met meer, minder gevangenissen toe kan... om eh, door bijvoorbeeld mensen met z'n tweeën op een cel te zetten. En ook de TBS-kliniek Kotten gaat dicht. Daarom heb ik nu aan de lijn Heijn Bloemen, de burgemeester van Berkelland... waar dat onder valt. Goedemiddag, meneer Bloemen. Goedemiddag. Zeg, wat betekent dit voor uw gemeente? Voor, uh, voor, de, voor de regio Achterhoek, voor Berkeland. Het uh, gaat om uh, ruim 300 arbeidsplaatsen in een gebied... wat uh, nog niet direct bestempeld wordt als een uh, krimpgebied... maar wel waar de krimp gaat toeslaan. Uh, en wat dat betreft is dit dus echt uh, de, ja, desastreus voor ons. Het gaat om een van de, de grootste werkgevers in Berkeland... Overigens geldt hetzelfde voor, voor Doetinchem waar, waar de gevangenis dichtgaat. Dus het is dus echt dus een, een zwarte dag voor de, voor de regio Achterhoek. En had u vanochtend nog hoop dat het open zou blijven of, of uh, ja, overvalt u dit? Nou, ik weet sinds tien dagen dat de discussie vandaag in het kabinet gevoerd zou worden... Ik heb dus heel veel contact gezocht, ook met het departement. Brieven gestuurd naar de staatssecretaris. Dus die is echt zeer uitvoerig in kennis gesteld en op de hoogte. Uh, van uh, het feit dat, uh, dat, dat dit voor ons uh, uit werkgelegenheidsoogpunt desastreus is. Uh, desalniettemin heeft het uh, kabinet uh, blijkbaar uh, dit besluit genomen. Uh, en uh, ja, de staatssecretaris heeft me daar vanmiddag persoonlijk van in kennis gesteld. Uh, en ik heb hem natuurlijk als eerste reactie gegeven dat het hem uh, niet moet verwonderen dat ik hier furieus over ben. Nou, en als we even kijken naar de kliniek, zit die doorgaans vol bij u? Nou, hij zit. Misschien in een enkel plaats niet, maar het is echt een: ja, als je over deze business kunt spreken over een goed lopend bedrijf, dan is dit een goed lopend bedrijf. Kerngezond. En, en waar, weet u waar de mensen nu naartoe moeten? Begrijpt u de beslissing als u even afstand neemt, van bovenaf kijkt... en, en niet aan de werkgelegenheid denkt? Ik snap dat u ja. dat natuurlijk wel doet als burgemeester... maar zit er enige logica in het besluit om, om dit te sluiten? Ik ben blij dat u die vraag stelt. Dat heeft de staatssecretaris me niet verteld... maar de directeur van de kliniek die heeft mij vanmiddag verteld... Dat een van de overwegingen van het kabinet is geweest dat uh, het resocialiseren van de patiënten... dat dat beter in een dicht bevolkt uh, stuk van Nederland kan gebeuren dan in een dun bevolkt stuk van Nederland... Wat ik absoluut niet krijg, natuurlijk de rekkerste inrichtingen, die liggen in het buitengebied van mijn gemeente op het platteland. Maar de stedelijke kernen zijn daar zowel van Twente als de regio Arnhem als Doetinchem absoluut bij aanwezig. Dus ik vind dat geen direct valide argument. Is, is dat er, de er denkt u met de, met de haren bijgesleept om, om geld te besparen? Ja, dat zou je aan de staatssecretaris moeten vragen. Ik begrijp zijn probleem best. Uh, want hij, hij moet natuurlijk enorm bezuinigen. Uh, maar uh, ja, ik vind, dit, uh, ik vind dit geen valide argument... En ik vind dat er absoluut on, uh, onvoldoende gekeken is naar het werkgelegenheidsaspect. Zeker in een uh, gebied wat dan misschien nog niet net geen gebied is. Maar waar wel de, de, de werkeloosheid de, de uh, aanzienlijk sterker stijgt dan in de rest van het land. Ja, de, dus wat u nu rest is lobbyen bij de Tweede Kamer om te zorgen om dit alsnog open te houden. Ja, dat is inderdaad het laatste wat mij rest is. Dat is wel heel naar veranderd, want dat heb ik een paar jaar geleden ook gedaan... voor de zogeheten jeugd kliniek Het heet anders, rentree. En toen heb ik uh, de huidige staatssecretaris Steven aan mijn zijde gevonden. Die was toen nog uh, uh, Tweede Kamerlid. En uh, daar hebben we gezamenlijk opgetreden. daar hebben we het ook vanmiddag nog even over gehad. Maar hij zei, ja, ik zit nu in een andere rol. Ook dat begrijp ik, maar uh, dat laat uh, onverlet dat ik uh, dit uh, eigenlijk... Uh, een buitengewoon trieste en ja, onacceptabele zaak vind. De burgemeester van Berkelland, Hein Bloemen, dank voor uw reactie... op het dienst. nieuws van staatssecretaris Teven. dus... dat onderkotten in Berkoland dicht moet. De vader van de Afrikaanse literatuur wordt hij genoemd... de Nigeriaanse schrijver Chinua Achebe. Hij is overleden, 82 jaar oud... Van zijn boek Een Wereld valt uiteen... werden meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht wereldwijd. Contact nu met correspondent Koert Lindeyer. Koert, wat maakte deze man zo bijzonder als schrijver? Hij is de nestor van uh, de Afrikaanse literatuur. Uh, het uh, boek uh, Things Fall Apart... Uh, of zoals het in het Nederlands heet... Een wereld viel uit één. Dat boek werd ruim 50 jaar uh, geleden geschreven... in een tijd dat Afrikanen op zijn best... als onafgemaakte Europeanen werden gezien. Blanke schrijvers, die bepaalden de visie op Afrika. En toen kwam daar opeens Chinua Achebe... met dat prachtige boek Things Fall Apart. Uh, een wereld valt uit één over de strijd... tussen het Afrikaanse geloof en cultuur... en de blanke missionarissen en hun westerse waarden. En dat boek... Uh, met een thema dat iedereen in Afrika en ver daarbuiten... in de zogehele, zogeheten derde wereld onmiddellijk begrepen, dat thema. Dat boek werd razend populair in de wereld, in Nigeria. Ieder Afrikaans schoolkind moet dit boek gelezen hebben... voor zijn literatuurlijst. En na dat boek, toen Afrika een, eenmaal onafhankelijk was... Uh, schreef Achebe nog meer boeken waarin hij inspeelde op de tijdsgeest... over bijvoorbeeld militaire staatsschepen, zoals die in de jaren zestig begonnen in Afrika... en over het gebrek aan goed leiderschap op het continent... waarvan tot op de dag van vandaag nog steeds sprake is. Nam hij daar dan politiek stelling in bij al die thema's... of beschreef hij wat het met de Afrikanen deed? Hij behoort tot de generatie van mensen als Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Nelson Mandela. Dat waren Afrikaanse nationalisten die op dit moment heel snel aan het uitsterven zijn. Een generatie van so socialisten of idealisten. Een generatie die onder het verderfelijke kolonialisme opgroeide en hoopte, te vergeefs, dat het beter zou gaan wanneer Afrika onafhankelijk zou worden. En je zocht hem een jaar of drie geleden op, hè? Hoe was het om hem uh, te ontmoeten toen? Wat, wat voor man was het? Ja, je hebt dan toch een beetje het gevoel dat je een grootheid gaat ontmoeten. Een soort Bob Marley, een Shakespeare, een Mandela. En je voelt je dan een heel, heel klein journalistje op, op zo'n moment. Uh, Gini Achebe zat in een rolstoel na een ernstig auto-ongeluk in 1990 in Nigeria. Hij kon niet in Nigeria blijven omdat er niet de juiste medicijnen waren voor zijn uh, ziekte en ging toen aan de Browns University in Amerika uh, lesgeven. Uh, tijdens het interview had zijn literaire agent me gewaarschuwd dat het interview... Maar 20 twintig minuten mocht duren. Het werd, goddank, anderhalf uur. Maar toen was de oude man ook wel helemaal, helemaal op. Uh, hij was fysiek niet sterk meer in, uh, in 2010. En hij toonde zich vooral bitter over een halve eeuw onafhankelijkheid in Afrika. Een halve eeuw van niet ingeloste beloften. Want hij zal ook wel somber geweest zijn over Nigeria, denk ik. Over Nigeria en zijn laatste boek... Uh, misschien is dat wel het meest bittere boek van hem. Dat ging over Biafra. Dat is vorig jaar uitgekomen. Biafra in het zuidoosten uh, van Nigeria. Uh, hij schreef dat boek over de periode in de jaren 60, toen de oorlog in Biafra uitbrak... Achebe stond aan de kant van de opstandelingen in Biafra en hij gebruikte zijn goede naam om erkenning te krijgen voor de opstand in Zuid-Oost-Nigeria. Maar de rebellen die verloren, 1 tot 2 miljoen mensen kwamen om eind jaren 60, begin jaren 70. En Achebe noemt dat in zijn laatste boek een genocide tegen de bewoners van Biafra. Een boek dat hem niet in dank is afgenomen in Nigeria en tegelijkertijd toch heel Goed heeft verkocht. Het werd zelfs in de files verkocht. omdat de naam van Achebe zo groot is. Ook al is het een controversieel boek, iedereen consumeert het als hete broodjes. Kortlin Neijer was dat dus over de overleden Nigeriaanse schrijver. Chinua Achebe. Avond spits, Jolanda van der Velden. Nog veel vertraging bij Amsterdam en dat heeft te maken... met de afsluiting van de A10, de ring noord van Amsterdam... richting Amersfoort. Die is nog dicht bij Knopend Watergaasmeer. Dat heeft nu te maken met opruimwerkzaamheden. Eerder vanmiddag was er een aanrijding met meerdere auto's. Tussen Alfred Volendam en Knopend Watergaasmeer staat 6 kilometer. Verkeer richting Amersfoort rijdt het beste om... via de A10, de ring west en ring zuid. Verder een lange file bij Rotterdam, A16, van Breda naar Rotterdam. Tussen de Knopende Ridderkerk en de Brechtseplein, 8 kilometer. Dat is een de de linkerrijshok is daar dicht I'm just as hungry voor je ik denij to inside my frame of mind I'm almost old, my dat in mijn for you I can't control It's something special I can't even describe I'll try to tell you but I can't imagine. me Belly, Barry, moet ik zeggen, marbles. De Politieke Week bespreek ik vandaag met Joost Vullings. Joost, uh, twee mannen in het nieuws eigenlijk in de politiek: Dijsselbloem en Henk Krol. Uh, laten we beginnen met Dijsselbloem. Kon hij nou weer vol meedraaien met het kabinet op het Binnenhof? Of uh, liep hij alleen maar met een telefoon aan zijn oor met Cyprus te bellen? Nou, hij moest naar de ministerraad wel, uh, wel snel weg. Er werd mij verstaan gegeven van. Je moet bij de camera's gaan staan. Ik probeer dan altijd als radioverslaggever. na afloop van de ministerraad apart een gesprekje te maken. Dan ga ik altijd een beetje vooraan staan, zodat ik hem als eerste kan opvangen. Nou, dat kon vandaag niet, want hij moest inderdaad snel door. Hij heeft ongetwij ongetwijfeld heel veel uh, belwerk te doen. Maar ik moet eigenlijk zeggen: sinds hij ook voorzitter is van de Eurogroep, hij heeft volgens mij nog maar één ministerraad gemist. Ik zag hem vorige week zaterdag, nadat hij dus ongeveer de hele nacht... had onderhandeld in Brussel, gewoon ook weer verschijnen... bij een Partij van de Arbeid bijeenkomst op zaterdag. Uh, in de Kamer hebben ze hem veel nodig... Daar is hij dan ook altijd. Uh, hij zegt zelden dingen af. Dus ik heb het idee dat het voor hem goed te combineren is. Hij zal ongetwijfeld moe zijn. Dat zijn alle ministers. Maar ja, volgens mij redt hij het wel. Nou, en hoe gaat de Tweede Kamer daarmee om? Met zijn prominente rol in Europa? Nou, dat was, dat was wel opvallend. Want nu was het natuurlijk voor het eerst uh, moest de Eurogroep onder zijn leiding echt een groot besluit nemen. Gaan we Cyprus helpen? En hoe dan? En daar kwam natuurlijk al snel kritiek op internationaal. En in het vraaguurtje werd hij ter verantwoording geroepen. En als je daarnaar zit te kijken. Denk je ja, met wie is de Tweede Kamer nou in gesprek? Is het nou onze minister van Financiën die ze ter verantwoording roepen, of is het nou de voorzitter van de Eurogroep. En ik had heel erg de, de, de, ja, het gevoel dat het de laatste was, de voorzitter van de Eurogroep. En uiteindelijk, ja, hij is wel voorzitter, maar het houdt niet in dat hij daar de baas is. Dus en uit... ook niet dat hij daarvoor verantwoording af hoeft te leggen in de Kamer. Nou, de andere kant, je kunt natuurlijk ook redeneren van hij heeft die functie gekregen. omdat hij een minister van Financiën is van ons land. Dus het, het hoort wel bij zijn functie. En daarop moet hij natuurlijk ook wel aan te spreken zijn uh, uh, uh, als, als door de Tweede Kamer. Maar ja, de andere kant, uh, hij zit daar als voorzitter. Het, het, ik neem aan dat Duitsland daar toch in die groep uh, het land is met de doorslaggevende stem als het erop aankomt. Dus om hem dan compleet verantwoordelijk te houden voor wat er uit zo'n eurogroep komt, uh, ja. Ja, hoewel hij dat gisteren we zelf als, wel ja. zei, in het Europese parlement, van ik neem alle verantwoordelijkheid op mij voor wat daar is afgesproken. Dus kennelijk ziet hij het zelf ook wel een beetje zo. Ja, kijk, dat, dat is natuurlijk logisch ook om dat wel te doen, zeker in het Europees parlement. Uh, uh, en natuurlijk ben je als voorzitter wel belangrijk, maar uiteindelijk stemmen gewoon alle Landen. En, uh... en het was misschien ook wel een manier gisteren... om uh, de kou uit de lucht te nemen in het parlement... door gelijk te zeggen, ik neem de verantwoordelijkheid. Dat is vaak het, vaak het handigst. Eerst even uitleggen waarom je het besloten hebt... dan zeggen het had beter gekund en dan meestal... De verantwoordelijkheid je nemen. Ja, ik ben verantwoordelijk en dan ga je gewoon door. Zegt dan ja. Henk Krol, verantwoordelijk uh, voor 50PLUS. In het verleden ook uh, verantwoordelijk voor de G-krant... en alles wat daarmee samenhing. Uh, hij liet weten deze week dat hij de komende tijd meer aan jongeren wil denken en doen. Uh, waar is dat, denk jij, door ingegeven? Nou, waar 50Plus heel erg bang voor is. Kijk, uiteindelijk het is natuurlijk een, een, een, een belangenpartij voor 50-Plussers. Maar waar ze bang voor zijn dat er, dat er een generatieconflict ontstaat, dat zie je al vaak op de opiniepagina's. Dat, dat jongeren van politieke bewegingen eh, boos zijn op de, op de generatie, die 50 plussers die heel veel macht hebben en goed vertegenwoordigd zijn in de vakbonden. Dat die ervoor zorgen dat alle regelingen die voor, voor hen gunstig zijn, dat die blijven. En dat de jongeren daarvoor moeten opdraaien. Die zijn dan boos. Aan de andere kant zie je dat dan ouderen schrijven van, uh, nou ja, wij hebben hard gewerkt en daar hebben we gewoon recht op. En uh, dat conflict willen ze wel voorkomen. Ja, we komen op voor ouderen. Maar ja, ouderen hebben ook kinderen, hebben ook kleinkinderen. En daarom willen ze natuurlijk ook uh, gewoon laten zien... dat ze niet heel eenzijdig zijn. En kan het ook te maken hebben met de daling in de peiling? Want hij stond deze week weer op wat minder winst dan de afgelopen tijd. Nou ja, uh, ze zijn er al eerder mee bezig geweest. Er was ook een keer, uh, je weet, uh, minister Bussemaker... moet op zoek naar een meerderheid voor het leenstelsel. En in een debat daarover had bijvoorbeeld uh, de 50PLUS zich... Uh, een keer aangeboden als een mogelijke partner om zaken mee te doen. En een van de eisen die 50PLUS toen al had... dan heb ik het denk ik over zes weken geleden... was dat de OV-studentenkaart zou blijven bestaan. Dus je ziet toch dat ze wel gewoon af en toe proberen uit te stralen... wij zijn niet een platte belangenpartij voor ouderen. Wij zijn er voor alle Nederlanders... Alleen voor ouderen iets meer in het bijzonder. Nou, zeg, nou kwam er ook nog euh, nieuws over zijn gay-krant. Die failliet was gegaan. En een website met, ik geloof, seksattributen die je daar euh, kon kopen. Heeft hij heeft daar last van, van die verhalen daarover? Nou ja, ik, er komt publiciteit over. Dat is publiciteit waar je natuurlijk nooit op, op zit te wachten. Ik weet ook niet... Uh, of, of zeg, die kleine daling in de peiling eh, van 50PLUS... of dat daaraan aan te wijten valt. Het is niet heel breed uitgemeten in de media. Het is ook niet zo dat er gezegd wordt dat, dat er gefraudeerd is. Ja, daar gaan bedrijven wiet. Dat kan natuurlijk ook gewoon Henk Rol overkomen. Dus wat dat betreft is dit een kwestie... dat als er verder niks eh, mis eh, blijkt te zijn gegaan... dan waait dit wel over. Ja, de Volkskrant suggereerde dat ongeveer al zijn projecten... Eh, financieel gezien slecht aflopen. Weet je of zijn partij goed georganiseerd is... voor zover jij dat kan beoordelen? Ja, nou... Ja, kijk, dat, dat vind ik lastig te beoordelen. Maar de partij bestaat al een tijdje... en ik heb nog nooit iets gehoord over financiële uh, moeilijkheden. Ze hebben natuurlijk ook twee kamerzetels. Dat houdt in dat je dan ook subsidie krijgt. Ze hebben ook een wetenschappelijk bureau uh, opgericht. Ze hebben... Best wel veel leden en die moeten, moeten cont, uh, contributie betalen. Dat is maar 25 euro en er is ook nog een kortingsactie, hoef je maar 15 euro te betalen. Maar goed, er zijn genoeg inkomstenstromen uh, voor die partij. Uh, dus als ze niet te veel uitgeven, dan komt het allemaal wel goed. Okay. Joost Verlinks, uh, wij namen de politieke week door. Dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Gemaakt door Freddy van Tijn. En we gaan er meteen over naar CNN. They want to go to Russia uh, to push the relationship. They call it a very strategic relationship. Uh, bilateral ties are somewhat around 80 billion They want to move that to $100 billion in, uh, years to come. Uh, but it's also just a way to for, you know, further strengthen those ties. Nou, dat was de correspondent in China van CNN die nog eens uitlegt waarom de Chinese premier Xi nou als eerste daad Rusland bezoekt. Handel dus. De handel tussen de twee landen is de afgelopen vijf jaar al verdubbeld... tot ruim 65 miljard euro, en dat moet nog meer worden. En de banden aanhalen dus. Duitse media berichten dat premier Merkel, bondskanselier Merkel... moet het natuurlijk zijn, oh, ja. um, haar geduld met Cyprus begint te verliezen... De ZDF zegt Merkel heeft Cyprus een rode kaart gegeven. De Duitse bondskanselier zou in besloten zitting hebben gezegd dat ze het plan van Cyprus afwijst om het geld van de pensioenfondsen te gebruiken om het bankroet van banken af te wenden. Volgens de ARD zou ze gezegd hebben, we geven onder geen beding onze principes op. Verder zou Merkel Cyprus hebben gewaarschuwd niet over de grenzen heen te gaan van de Europese trojka. Een schrijver Kluun heeft zijn site tot nader orde op zwart gezet. En dat is volgens hem door de aasgieren van het nieuwe Wilde Westen. Hij heeft nu alleen een verklaring op zijn site... waarin hij uitlegt dat hij bang is voor claims van fotografen. Volgens hem struinen hun advocaten steeds vaker sites van bloggers af... om te kijken of daar geen plaatjes op staan... Maar copyright op rust. Klun heeft jarenlang afbeeldingen van Google Images op zijn site gepubliceerd... en schrijft dat het praktisch onmogelijk is om al die foto's te verwijderen. Ik heb vanaf 2003 foto's bij columns op klun.nl geplaatst. Ik zou duizenden artikelen moeten nalopen... en vervolgens de foto's één voor één moeten verwijderen. Dat is dus ondoenlijk. Maar bovendien is Klun verontwaardigd over het verschil in behandeling... tussen foto's en tekst. Als u een fragment uit een boek van mij wilt gebruiken, schrijft hij, dan mag dat. Gratis, u hoeft het niet eens te vragen, want dat valt onder het citaatrecht. Dat schrijft Klun dus verontwaardigd. Dit is het volkslied van Estland. Vanavond de tegenstander van Oranje in Amsterdam Arena... voor de WK-kwalificatie voor Brazilië. We hoorden eerder al Arno Pijpers. Dat is de technisch directeur van de bond daar in Estland. Die verwacht een moeilijke avond voor zijn ploeg. Toch zegt hij ook tegen Voetbal International... dat de Esten uitkijken naar de wedstrijd. Estland heeft veel respect voor Nederland, zegt hij. De Esten zijn ook fan van het Nederlands elftal. En u hoort de hele dag al... hoe koud het wel niet gaat aanvoelen vanavond, vannacht en morgen. Daarom even de enige echte deskundige over de vraag... of zo'n hele lage gevoelstemperatuur nou kwaad kan. Weefselschade kan wel optreden. En dat betekent dus dat de gevolgen er uiteindelijk wel kunnen zijn. En die gevoelstemperatuur ontstaat vooral door de wind. De huid verliest warmte, dat doen we altijd. En op het moment dat er nou veel wind overheen staat... dan wordt die warmte snel afgevoerd. Dat is één. En het tweede punt is dat de huid ook altijd vocht verliest. Nou, en als vocht gaat verdampen hebben we zomers profijt van als we zweten, als we het warm hebben. Dan koelt de huid af en ja, dan zakt onze lichaamstemperatuur dus. En aan het begin van de week verscheen het bericht dat er steeds meer inbraken worden gepleegd. Vorig jaar steeg het aantal met ruim 2,5%. Op de site van AT5 is nu te zien hoeveel van die inbraken worden gepleegd. Inbrekers maken meer en meer gebruik van de methode die de kerntrek wordt genoemd. Ze hebben dan een apparaat bij zich. Zo te zien op het plaatje is het niet veel groter dan een colafles. En daar zit een stalen schroef in die in de cilinder van een slot wordt gedraaid. En daarna wordt de hele cilinder met het apparaat uit het slot getrokken. Op deze manier is een deur binnen twee minuten en bijna geruisloos open. Na het nieuws van zes uur meer in het Radio 1 Journaal. Onder meer Sven Kramer, superieur weer vandaag. Zometeen van zeven tot acht.